En Cristiano Ronaldo werd in de verlenging met rood van het veld gestuurd. Dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Maar vannacht en overdag volgt een nieuw regengebied in het noorden mogelijk met onweer. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.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 We laveren langs kwijtgeraakte reportages, verloren gewaande programma's... en afgestofte parels uit schatkist en prullenbak. Lange reportages, freaky items, open deuren en verrassingen. Alles komt aan bod, u bent weer bij woord. De hele nacht dwalen wij door de afgelopen eeuw. We beginnen met een programma waarvan ik denk te weten... dat ik veel luisteraars daar een plezier mee doe. Wat dacht u van een aflevering van het Caro-amusementsprogramma Negenheid, De Klok? De liedjes en sketches die werden onder meer geschreven door Jan de Cler. Hij werd 98 jaar geleden geboren. Dat was op 18 mei 1915. Verder was er een stoet aan creatieve geesten betrokken bij het programma. En dat krijgt u onnavolgbaar mooi te horen van de omroeper, zoals dat destijds nog heette. We beginnen met een deel uit de aflevering van begin mei 1949. En toen leek de lente lekkerder dan nu. Goedenavond luisteraars in de studio en in de huiskamer. Het is weer zaterdag, het is weer negen uur. Tijd dus voor 9 heet de klok. Jan de Klerk, Dico van der Meer en Alexander Pola brengen nu. De klok heet negen. 9 heet de klok. Met composities en arrangementen van Gernatte Natte en Klaas van Beek.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 Op een bankje in een parkje in de mei, een jongen en een meisje hand in hand en zij, aan zij. Daarboven lee je nacht te gaan, zojuist een eerste ei. En daar weer boven scheen de maand, dat hoort er eenmaal bij. Zo in de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 Dacht een maandje en dan is het weer voorbij Het nachtegaaltje broeden en dacht enkel aan de tijd De jongen en het meisje dachten niets maar waren blij Dat is het privilege van zo'n prille rij Zo in de lente Toen ging het maandje onder maar zij bleven allebei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 Ik tracht op de zieken in alle toeneerde. Aline, ik heb vuld met vergie. Oh, dat is jammer, hè? Opzettend zelf, juffrouw. In een tijd als deze moet ik schrijven. Waar kom ik niet dan door? Oh, net als mijn man zaliger. Oh, juffrouw, was hij dicht? Nee, dat was hij niet, nee. We hadden een winkel, hè? En Willem zei altijd, die schrijft, die blijft. Nou, wanneer je het gelijk gehad, hoor. Ik ben gebleven. Oh, juffrouw. Hoe wat er materialistiek. Oh. En dat in de tijd als deze. Beseft u dan niet wat ik bedoel als ik zeg dat het neemste is? Nee, meneer. Juffrouw, ziet u die boom? Ja. Die is groen. Ja. Hoe groen is die boom, juffrouw? Nou, gewoon groen. Jammer moet ik dat nou zeggen, net zo groen als zo De Nee, juffrouw, probeert u dit. Zo oh. Zoiets klinkt als een vloek in deze prilachtel. Oh. Die boom is niet, maar niet zo, maar groen. Die boom is groen, omdat ze door de lente werd bevangen. Net zoals u en ik. Was u? Ja, je Onbewust heeft de lente ook u in haar netten verstrikt. Nee? Ja, je U zit op deze bank daar Ja. En daarin schuilt haar tovermacht. Was u? Ja, je Dezelfde lente, die mij tot berstel toe vervult.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 Zodra hij geld hoort ritselen of rinkelen, weigeren spraakorganen dienst. Vermoedelijke oorzaak, inkomstenbelasting. Hmm. Voorgeschreven geneesmethode, rust houden op onwindbare plaats. Oh ja, ja, die Bibber. Ja, die heb ik nog mijn uh, oude onderduikadres gegeven. Kan ik hem binnen laten, dokter? Ja, laat maar binnen, zuster. Komt u maar binnen, meneer Bibber.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 in koffer met de kamfer weer mijn truiën weggestopt als de beeld met zijn berichten ons nu maar niet heeft gepopt. ik heb in de koffer met de kamfer mijn winterjas neergelegd en toen op die donkere zolder zachtjes in mezelf gezegd weg met want de ze over schoenen, winterjassen, influenza, griet, bacille, weg met hoest en keelpenpillen, laat de zomer binnenkomen, gooi de zorgen uit het raam, laat je lichte pak uitstomen, trek een kleurig jasje aan. Als je nu maar met die jassen, wollen, want de dikke dassen, met die winterharren, nassen die bij het zomer weer niet passen, met die grokken en die sokken, ook je slecht humeur voortaan, in de kamfer in een zolderhoek laat staan. Ik heb in de koffer met de kamfer al mijn zorgen weggestopt omdat de zomer onweerstaanbaar op mijn ramen heeft geklopt. Want lig ik straks aan het strand te puffen, midden in de zomertijd. En mij door de hitte voel versuffen, denk ik aan geen narigheid. Weg met wantebollen, ze over schoenen, winterjassen, influenza, griep, Weg met hoest en keep en laat de zomer binnenkomen. Gooi de zorgen uit het raam, laat je lichte en pak uit stoom en trek een fleurig jasje aan.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 Duur. En in die winkel daarnaast hadden ze een completje dat erbij zou staan. Nee, snuiter. Oh, duur. En aan de overkant stonden een paar slangenleren schoentjes gehad om te stelen. Nou, dat zul je dan wel moeten, want voor mij krijg je ze niet. Ah, wat ben je weer een harde noot om te kraken. Noot om te... Oh, de notenkrakers. Die was ik bijna vergeten op te bellen. Die moet in de klok zingen. Spreek ik met de notenkrakers? We zitten ons heel do do vervelen. do kan geen dam en do do do do spelen. Hoe do do do do do do we do do do Hallo je vrouw, spring ik met 777. Bent u de moeder? Mag ik dan uw dochter even? Hallo, is dit het nummer van uw telefoon? Hallo, Marietje, schat, je bent zo lief en schoon. Wat zeg je nou al 7 jaar verloop? Dat is zonde. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, verkeerd verbonden. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Maar tu, tu, Zuber, zuber, zuber. Hallo je vrouw, mag ik nu Jan de Kleren in Hallo zeg Jan, ik wou een leuke avond geven. Ik wil je graag een duizend guldentjes betalen. En zal je met kinderen wagen laten halen. Je hoeft maar 2 maal 3 minuten op te treden. En als dat weer gebeurd is, is je leed geleden. Hallo is dit het nummer van uw telefoon? Hallo zeg Jan, je spreekt op zo'n doodse toon is vereniging De diepe gronden. Dat is zeker. Tu, du, du, du, du, du, Hallo je vrouw, mag ik Amerika in zeven. Ja, wilt u mij het nummer van de UNO geven? Wij willen graag in zeven spreken met die heren. Die nu al jaren over vrede kon verleren. Men heeft ons hier verteld, u komt tot resultaat. Misschien wilt u eens met minister Lieting praten Hallo is dit het nummer van je telefoon? Wat doe je toen my darling, in jouw u nog Wat zeg je nou de grote vier elkaar gevonden Dat is je ba! Dan zijn we vast dit dit dit verkeerd verbonden Hallo, hallo, ja Hallo, hallo, ja Hallo, hallo je vrouw, maar ik kom Gerritje uit Neppel. Het was heel donker en toen viel u in een greppel. U lag toen plotseling te midden van de koeien. En nu ligt u zelf van pijn in bed te loeien. Wilt u de groeten ook aan tante Mina geven? En als u weer in ziek ligt, ben ik nog wel even. Hallo, is dit het nummer van uw telefoon? Hallo, spreek ik hier met mijn lieve brave oom? U heeft de weg het nachtelijk duister niet gevonden En ligt nu in het ziekenhuis maar goed verbonden mezelf, ik, ik, ik, ik trap hem nog eens in elkaar, ik rinkel de leugenaar Ring, ring, ring, wat een rare telefoon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 Dit was 9 de klok. Wanneer u vrijstelt op een goed geweten. Dit was negenheid de klok. Dan 40-45 niet vergeten. Steunt dus de stichting en betoon daardoor uw dankbaarheid. Aan allen die voor u ook streden in de vrijheidsstrijd. Geef u voor hen die alles gaven één uur van uw tijd. Dit was 9 de klok. Dit 9 was Het schijnt dat Oost en West elkaar ontmoeten Dit was negen heitenklok Dat is een bericht dat wij met vreugd begroeten Een nieuwe lente, nieuw geluid, zei Gorter in zijn mei Het geluid dat thans uit Moskou komt, is nieuw en stemt ons blij Zo'n nieuw geluid, dat vrede luidt, dat was er nog niet bij Dit was negen heitenklok Dit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 Dit was 9 de Klok. Dat lucht op, hè. Dit was 9 de Klok. troon van vrede. Dit was 9 de Klok. En wel te rusten. Dit was 9 de Klok. Dit was 9 de Klok. Waaraan medewerkten de notenkrakers met verkeerd verbonden, Jan de Klerk met wollen dassen. Mela Soesman, Katja Bernsen, Co van de Bos, Dries Krijn en Han Keunig. Harry Brown kwam Heskens en Alexander Pola en Chris Kras en Kruimeltje. Bruce Jansen aan de Vleugel en het Amusementsorkest onder leiding van Klaas van Beek. Het programma werd samengesteld door Alexander Pola, Dieke van der Meer en Jan de Klein. Muziekregie Piet Westenhouwer. Tekstregie Han Keunig. Algehele leiding Jan de Klein. Tijden. dat was een deel uit Negenheid de klok uit mei 1949. In diezelfde maand werd de laatste aflevering van dat seizoen uitgezonden en werden de samenstellers Alexander Pola, Dico van der Meer en Jan de Cler onder meer toegesproken. We beginnen echter met de oude vertrouwde introductie. Goedenavond luisteraars in de studio en in de huiskamer. Het is weer zaterdag, het is weer 9 uur. Tijd voor Negenheid de klok. Jan de Klerk, Dico van der Meer en Alexander Pola brengen u. De klok heet lieve. Met teksten van Jan Visser, Willy van Hemert en van de samenstellers. De heet de klok. Composities en arrangementen van Klaas van Beek en Gernatte.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 Laat de klok maar luiden, en laat de klok maar gaan. Maar er is geen klok in Nederland als we uit de Eter gaan. Oh. oh, telefoon, wacht even. Hallo? Mee uit de Eter, dat weet je wel beter. We moeten vandaag nog een klok maken. Wat zeg je, Dico? Ik zeg nog één klok vandaag. Wat zegt die, Polo? Hij zegt nog één klok, Jan. Nou, vooruit. Dan, uh, dan moet Klaas maar beginnen. Ah, een octet. Wat zingen ze? Een opus. Huh? Een octopus. Whoa. Goedemorgen, mevrouw. Ja, zou, uh, ja. zou ik u wat mogen vragen? Natuurlijk, meneer. Daarvoor zit ik hier. Uh, dit is toch het reisbureau? Uh, ja, meneer. Alle gewenste inlichtingen worden u gratis verstrekt. Oh, dus uh, vragen staat vrij. Jazeker, meneer. Vraag u maar gerust. We weten alles. Nee, nee maar uh, dan is het wel in orde. <lacht> nou, wat wou u weten, meneer? Uh, weet u wanneer er een trein naar Amsterdam vertrekt? Natuurlijk. Ieder vol uur vertrekt er een trein naar Amsterdam. Makkelijk te onthouden, hè? Ja, dat is niet moeilijk, gelukkig. Ja, Maar... Uh, Kunt u me ook zeggen of er elk uur een trein uit Amsterdam aankomt? Ja, ieder vol uur arriveert er eveneens een trein uit Amsterdam. Zijn dat elektrische of stoomtreinen, jevrouw? Nou, op de oneven uren rijdt er een stoomtrein en op de even uren een elektrische. Oh, jasja. ja. En uh, is dat alle dagen hetzelfde, jevrouw? Ja, inderdaad, met uitzondering van zon- en feestdagen. Dan rijden er om de twee uur alleen stoomtreinen. Uh, is u zo voldoende ingelicht? Nou, nog niet helemaal, jevrouw. Oh. Uh, weet u ook iets van goederentreinen? Heeft u dan iets te verzenden? Nee, dat niet hoor. Ja, maar als u zelf op reis gaat, dan mag u geen gebruik maken van de goederentrein. Oh, ja, maar daar gaat het niet om. Ik ga niet op reis. Ja, waarom vraagt u dan al die dingen? Voor mevrouw. Oh, uw vrouw gaat op reis? Nee, dat ook niet. Nee, die houdt ook niet van reizen. Ja, maar meneer, wat komt u hier dan doen? Ja, kijk eens, jevrouw. Wij wonen langs de lijn naar Amsterdam, hè? Ja. En uh, nou wou Marie wel eens weten... Of ze tussen twee stoomtreintjes door de was droog zou kunnen krijgen zonder dat hij zwart wordt. Oh. Nou, uh, wat nou? Nou eens wat anders. Hey, ja, dat is een goed idee, zeg. Laten we nou eens wat anders doen. Weer telefoon. Wacht even. Hallo? Ja, dat zeggen we toch net? Er komt nou toch wat anders. De man die zo handig is met zijn mond. Harmonica. Luciano. Nou, uh, wat nou? Uh, nou, nou eens wat anders. Hey, ja, dat is een goed idee. Laten we nou eens wat anders doen. Oh, weer telefoon. Wacht even. Hallo? Ja, dat, is het. Ja, dat zeggen we toch net? Er komt nou wat anders. De man die zo handig is met zijn mond, harmonica, Luciano. Uitstekend ja? zeg. Ja, ik kan zelfs de letters op je kalender lezen. Oh, leuk. 27 mei 2049. Oh, je moet nog een blaadje afscheuren van gisteren. O. Zeg, zie je mij? Nee, ik hoor je alleen. Maar je zit naast het televisiescherm. Oh, sorry hoor, dan kom ik even op een andere golflengte. Uh, zo beter? Ja, liever het nog een beetje wazig. Zo? Ja, ja. Zeg, heb je een nieuwe atoomobiel gekocht? Ja zeg, een reuze lekker ding. Haal 1200 per uur. Oh lief, het gaat nog niet harder dan 700 hoor. Je weet, als je een zakenreisje maakt, dan ben ik altijd zo ongerust. Oh, ik moet alleen nog even naar Chicago. Hm? En dan neem ik de middagklipper naar huis. Schenk jij vast thee ja, in? Okay. Zeg, ja, oké. Zeg, luister eens. Ik heb Hendrik gezegd dat hij met de helikop over vijf minuten op Schiphol moet zijn. Zo so lang. Oké, okay, zo so lang. Dag. Mevrouw heeft gezoomd. Uh, ja, Karel. Wil je even thee inschenken? Meneer is over een paar minuten thuis. En uh, geef me Surabaya ja, even, wil je? Je kunt het automatisch draaien. K123456. Zeker, mevrouw. In gesprek, mevrouw. Hey, jakkes, Zit die commissie van de Verenigde Naties nou nog steeds op die lijn? <tie> Ik zie het er nog van komen dat Indonesië toch voor de veiligheidsraad komt, mevrouw. Toe Karel, probeer het nog eens. Zeker, mevrouw. Hallo? Ja, mevrouw met Karel. Hier komt mevrouw, uw moeder. Dankjewel, Karel. Zeg, luister, ik hoorde die kop. Druk even op het knopje, wil je. Anders landt hij op een dichte hangar. Die neonverlichting op het dak die weegt het weer eens. Zeker, mevrouw. Graag. Hallo. Ben jij het Moot? Uh, gaan we morgen nog? Ja, we halen jullie op met de ochtendraket, hè? Piklik op de Zuidpool. Nee, nee, nee, schat, Zuidpool. Ja. En vandaar zien we wel verder, hè? Ja, het is voor jou ook wel eens goed om een frisse neus te halen, hè, kindje? Oh, luister. En laat Pin ook meegaan. hè? Die conferentie in band doen. Die moet maar even wachten. Goed, afgesproken dan. Dag liever. Eh, uh -huh. daar ben ik. Oh, dag schat. Dag, lieverd. het mee. Oh, goed zeg. Ik ben een beetje moe. Ja, ga dan gauw zitten. Heb je al geluncht? Ja, een lunch met bronwater en Rijkje Schatje ik... Oh, schat, je werkt veel te hard. Het wordt tijd dat we ons uitbreken, hè? Waar zullen we naartoe gaan? Naar de maan. Huh? Altijd naar die maan. Weet je nou niks anders? Wat heb je toch altijd tegen die maan, zeg? Jullie moderne vrouwen zijn zo veel, veelijzend. Zeg, ik ben nou helemaal geen kruis, hoor. Wat dacht je van Jupiter Le Bain? Hey ja, en dan pantoffelparade over de zee in het boulevard... kijken naar de nieuwste glazen strandhoeden en baccarat spelen in het casino. Ik, ik, ik wil rust, begrijp je? Volkomen rust. Ja, dat is nog niet zo onredelijk, liefst. Ik vind toch immers alles goed. Maar laten we desnoods een, een doodgewoon burgerlijk marsje pikken. Oh ja, en dan in een pension met allemaal bulkende kleine kinderen... en elke dag vitaminekroketten en gekonvrijte mineraaltjes eten. Nee. nee, dan blijf ik net zo lief helemaal thuis. Venus, dat is een idee. Daar zijn we nog nooit geweest. Ach, al die planeten zijn allemaal hetzelfde... Ja, ik, ik weet het niet meer, hoor. Ja, we gaan maar niet. Pardon, neemt u me niet kwalijk dat ik me erin meng, mevrouw, meneer. Maar als ik u een raad mag geven, gaat u in plaats van Venus, Jupiter of Saturnus... voor de verandering eens naar de Veluwe. De huh? wat? De Veluwe. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat voor een ding? Oh, het is een rustig, heuvelachtig, prachtige bossen, kleine zandpaadjes. Hmm. Op uh, welke planeet? Hier op aarde. hè? In Nederland. In Nederland? Dat kan niet, daar zitten wij al. Het is een klein natuurreservaat, mevrouw. Uh, kan je er per automobiel komen of met de clipper? Als ik u van dienst kan zijn. Ik heb van mijn overgrootvader een vreemd trapvoertuig geërfd. Dat kunt u wel lenen van. Zeg, dat is een uitstekend idee. Ja. Hè? Ja. Even zo. <coughs> zo, ik ben er helemaal opgevonden van. Uh... Ja. Hallo? Ben jij het moos? Zeg, we hebben er iets op gevonden, schat. Ja, we gaan naar de Veluwe. Ja, op een, uh, zeg, hoe heet zo'n ding? Een tandem, mevrouw. Op een tandem. We gaan op de tandem naar de Veluwe. Dag. Ha, bedankt wel, Karel. Enig, zegt Jan, luister eens. Laten we nou vanavond eens dus rustig gaan eten bij Harakiri in Yokohama, hè? Ja, en dan vroeg naar bed, hm, want morgen hebben we een vermoeiende dag. Mm. Weer in bos en wij de vogels vrolijk kwelen En als de zon weer door het bladerdak gaat spelen. En als de bloemen weer in alle perken staan. Dan is het tijd, de mooiste tijd. Om met vakantie de natuur weer in te gaan. Waarom zou ik eigenlijk met vakantie naar de bossen en de zeeën en de heidevelden gaan? Waarom zou ik eigenlijk niet gewoon maar in mijn tuintjes, selderijtjes en radijsjes kweken gaan? Waarom zou ik eigenlijk met mijn handen vol met koffers wat gewicht gaan heffen als de sterke man? Waarom zou ik eigenlijk in hotels gaan bivakeren als mijn eigen vrouw zo lekker koken kan? Ja, waarom? Ja, waarom lig ik heel het jaar voor mijn vakantie krom? Want. Als je eenmaal in het jaar een rustig plekje wilt gaan zoeken in de schoonheid en de rijkdom der natuur, dan is het allerstilste plekje nog veel drukker dan de kalverstraat in Mokum op het allerdrukste uur. Dan wordt het krijzen van de meeuwen begeleid door kinderschreeuwen en gebarste gramophonen, kermenpaarden, hoofdsteltonen en de krekels en de mieren sluipen door je kleren kieren. En de allereerste dommel wordt gestoord op bij een hommel, duizend muggen geven om de beur een in de vakantie, die fijne vakantie. Geef mijn portie maar een fikkie. Als weer de blauwe lucht zich dooit met witte wolken. En als de hengelaars de waterkant bevolken. En als de reigers in het riet te rusten staan. Dan is het tijd, de mooiste tijd. Om met vakantie de natuur weer in te gaan. Waarom zou ik eigenlijk met vakantie naar de duinen en de stranden en de korenvelden gaan? Waarom zou ik eigenlijk op de volle treinbalkons de mensheid bovenop mijn tenen laten staan? Waarom zou ik eigenlijk al mijn goede geld verbrassen aan een ritje op een ezel aan het strand? Waarom zou ik eigenlijk in de zon gaan zitten broeien likkend aan een lekkend ijsje in mijn hand? Ja waarom? Ja waarom? Ben ik altijd ieder jaar weer even stom Want als je eenmaal in het jaar een rustig plekje wilt gaan zoeken Om eens een moment gewoon jezelf te zijn Dan is het allerstilste plekje net zo rustig als een overweg met om de twee seconden ene trein Want het kan je zo vermoeien als je proost begint te loeien Als een losgebroken horde die gewoon niet zoet wil worden En wanneer je om te pitten in de distels bent gaan zitten En je kinderen met kornuiten alle klokken slagers fluiten En je vreugde wordt vergaald op elk gebied Neem toch vakantie, zo'n fijne vakantie, want waarom zou je eigenlijk niet? Pardon, mag ik even? Uh, wij als luisteraars hebben al zo vaak naar verlangt dit programma te mogen onderbreken. En het feit dat dit de laatste klok van het seizoen is, geeft ons moed. We zouden graag even het woord willen richten tot de samenstellers van dit programma. Waar zijn ze? Ja, ze worden gehaald, meneer. Daar komen ze al. Waar? Daar, op die brankaars. Op brankaars? Waarom? Oh, ze zijn wat overwerkt. Hier kan niet eens zien wie het zijn. Kunnen die eesblaas niet van hun gezegd af? Nee, nee, nee, afblijven, meneer. Ze kunnen het daglicht niet meer velen. Oh, ja, maar ik wou ze toespreken. Nou, goed. Gaat uw gang dan maar. Ze zijn toch van de kaart. Nou, Beste drie Kare als voorzitter van het Komitee tot viering van het ophouden van negenheden klak, oh. neem ik de pen ter hand om enige woorden tot u te spreken. U ligt daar nou wel zo, maar het is toch niet te boot gesproken als ik zeg dat u niet altijd zo hebt gelegen. Integendeel, u hebt gestaan. Wat hebt u gestaan? Uw mannetje hebt u gestaan. En al die tijd ging er maar één roep van u uit. En wat voor een roep? Een omroep. En aangezien dat we dit voorbijgaande gaan, niet onopgemerkt moesten laten voorbijgaan, wilde ik enige woorden tot u richten. Hetgeen ik bij deze dan ook heb gedaan. Uh, tevens hebben wij gemeend u als aandenker iets te moeten aanbieden. En wat bieden wij u aan? Een envelop. Zonder inhoud en een inscriptie zonder gouden horloge. En, en als ik dan zo op u neerkijk, meen ik niet beter te kunnen eindigen dan met het citaat van de bekende dichter. De. De dame is me helaas ontschoten. Dit was negen heet de klokken. Ik dank. Stil, ik geloof dat de heren nog iets willen terugzeggen: Water. Water. Sunny side up, up hide Side it gets blue. If you've eleven something in a row, football teams make money, you know. Keep your funny side up, up let your laughter come through. Do stand upon your legs, be like two Friday. Keep your sunny side up. Is we'll stand the wrong one singing when start, and no more pardon in this new world there's a new world full of gladness in this new world no more sadness every manly every family will be happy in this new world no pecan cotton no planting corn no more taters to hold Blues all forgotten From night to morn, watching the green patches grow. There's a new world where there's water watermelons for the pigmen. Golden slivers, wild salmon, when you're camping in the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 Dag, Chris. Dag, meneer Kras. Dag, meneer Chris Dag, meneer Kras. Kras. Dag, Kruimeltje. Hè, Daar zitten we weer. Daar zitten we weer met het raadsel van de kleine grenspas. Hè, wat is dat? Een nieuwe beeldroman? Nee, heb je dat dan niet gelezen? Als je een zogenaamde kleine grenspas hebt, mag je vijf gulden naar België uitvoeren. En als je dan terugkomt, mag je voor een waarde van tien gulden weer invoeren. Ra, ra, ra, hoe kan dat? Snap je dat niet? Dat is om het smokkelen in twee richtingen tegen te gaan. Zeg, wat is dat voor onzin? Dat is toch heel eenvoudig. Dan hoef je alleen maar vijf gulden te smokkelen bij het uitgaan. Als je terugkomt, kun je de boel gewoon aangeven. Zeg, wat zullen er een hoop mensen met kleine pasjes de grens over, dribbelen? Ja, met kleine pasjes naar de Benelux. <lacht> toch vinden de grensbewoners die kleine pasjes al een grote stap vooruit. Van grote stappen gesproken. Heb je gelezen dat Fanny Blankers-Koen in Amerika verslagen is? Hè, wat vertel je nou? Ja, er zat een andere vrouw in de kop. Een kapster. Dan heb je verkeerd gelezen. Die kapster zat aan haar hoofd, niet aan de kop. Fanny heeft haar hoofd laten stroomlijnen... om de topsnelheid te vergroten. Al is die Fanny nog zo snel, de mode achterhaalt er wel... Van vliegende huisvrouwen gesproken. Heb je gelezen van die Limburgse huisvrouw die er was ophing aan slagkoord? Die was ook bijna de lucht ingegaan. Slagkoord? Dat is toch een soort lont? <laughs> en die vrouw maar niks ruiken. Maar de politie wel. Die rooklont en die nam het slagkoord in beslag. Wat een slag. <laughs> Wat een wonder. Wie hangt ze was nog op aan een slagkoord? Ik denk zo dat ze er was op slag wou hebben. Van slagroom gesproken? Heb je gelezen van de bruidstaart van Rita Heywe? Wie is dat nou weer? Dan weet je dat er niet? Dat is die filmster die met Prins Ali Kaan getrouwd is. Die heeft een bruidstaart gekregen van maar even 100 pond. 100 pond? Alsjeblieft. Wat Ali Kaan, Kaan, Kaan alleen. <tie> die vrouw is de gewicht in taart waard. Tja, <tie> ja. Die vrouw is nou een van de rijkste vrouwen van de wereld. Geen wonder dat iedereen naar de bruid staart. Zeg, heb je dat gelezen van die knoeiende Amsterdamse commissionairs... ...die waardeloze effecten verkochten? Ja, er zijn de laatste tijd wat beurse plekken aan de beurs. En dat is zo naar vanwege het effect naar buiten. Want er zijn nou een heleboel effectenbezitters die hun effecten missen, en dat mist natuurlijk niets. Een effect op mensen die effecten willen gaan bezitten. In ieder geval gaan we de vakantie in met iets prettigs. De Grote Vier zit in Parijs, in het Roze Paleis. En nou maar hopen dat het allemaal roze geur en zonneschijn wordt. Zeg, meneer Kras, heb je gelezen hoe ze de kamers hebben verdeeld? Die Shinsky heeft een kinderkamer gekregen. Ja, en dan hoopt iedereen dat hij zich al een zoete jongen zal gedragen. <lacht> hij heeft anders gezegd dat hij terug wil naar de oude toestand. Nou, dan heeft hij toch niet te klagen. Hij heeft zijn kinderkamer. Dag Chris, dag Kras... Dat ruimeltje, he, he daar zitten ze dan weer. hoorde de laatste aflevering van uh, Negenheid, de klok uit het seizoen 1948-1949. Een van de bedenkers en schrijvers, Jan de Cler die bood mij een mooie aanleiding... om deze nachtelijke uren te gebruiken om aandacht te besteden... aan dit legendarische amusementsprogramma. De Cler namelijk zag het levenslicht op de datum van vandaag, 18 mei in 1915... Hij is er niet meer, net zoals vele anderen... uit deze bijdrage van de KRO. In iedere uitzending zijn de liedjes en sketches opgebouwd... rondom een thema Negenheid De klok werd bedacht door Jan de Cler, Alexander Pola en Dico van der Meer. En zij waren ook de belangrijkste medewerkers. In een gesprek in het programma De Radiovereniging van de VPRO... zei Jan de Kler begin negentiger jaren nog... dat veel van de glasplaten waarop Negenheid de klok werd uitgezonden... opgenomen en uitgezonden, door hemzelf bewaard waren. Die aflevering van de radiovereniging met Jan de Klerk. Als gast kunt u vinden op het weblog, dat is vpro.nl radioarchief. Volgens de gegevens van beeld en geluid... is 9 klok 222 keer te beluisteren geweest. Mooi dat hier die stemmen van Waleer weer even herleven. Een klein persoonlijk moment van iemands nagedachtenis... zou ik nu zelf even willen nemen. Ook al kan ik haar niet doen herleven, kan haar wel gedenken... Voor jou, G, waar je ook bent, een hele behouden laatste reis gewenst. Like smoke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 Dat is een openbare pagina. En u kunt daar ook zich inschrijven voor een nieuwsbrief. En dan ontvangt u wekelijks onze samenstelling. En dan weet u van tevoren wat hier zoal de revue gaat passeren... gedurende die nachtelijke uren. Terugluisteren kan overigens ook nog via de speciale Radio Gemist... app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je direct abonneren op de podcast via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is uh, bijna tijd geworden voor een kort journaal. En straks in het tweede uur... Bob Oesje, een bevlogen en baanbrekend radiomaker... vertelt over zijn vak. Blijf er even bij. Tot zo.